8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Vragen over hoge kosten medicijnen. Air France-KLM dieper in het rood. En referendum Roemenië ongeldig.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 Bijna 90% van de Roemenen die een stem hebben uitgebracht... heeft voor het vertrek van de impopulaire Bassescu gestemd. De president had zelf opgeroepen tot een boycott van het referendum. Noorden van India is getroffen door een stroomstoring. Hele regio's als Nieuw-Delhi, Punjab, Haryana en Rajasthan zitten in het donker. Honderdduizenden forensen kwamen vast te zitten in treinen en metro's. Het staatsbedrijf, dat India van stroom voorziet, zegt dat het maximaal 12 uur duurt voordat de storing overal is verholpen. Dit is de ergste stroomstoring in India in 11 jaar. Volgens het elektriciteitsbedrijf is er meer stroom afgenomen dan toegestaan door overmatig gebruik van airconditionings. In Australië is het proces begonnen tegen Linda Huiskamp. Ze wordt verdacht van dood door schuld door roekeloos rijden. 26-jarige Nederlandse rugzaktoeriste raakte op 3 april betrokken bij een autoongeluk. Daarbij kwam haar 20-jarige vriendin, met wie ze al maanden aan het reizen was, om het leven. Zelf raakte ze zwaar gewond. Bij het begin van het proces heeft de Nederlandse gezegd dat ze onschuldig is. Het proces met de jury gaat waarschijnlijk enkele dagen duren. Vrijdag wordt de uitspraak verwacht.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 Een parlementslid vindt dat Romney over de rug van de Palestijnen campagne voert. In Israël wonen veel Amerikaanse joden die ook stemrecht hebben in de VS. Het weer dan. Vanochtend in het oosten nog enkele buien. In het westen droog en op veel plaatsen zon. Vooral aan zee staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 18. Morgen iets warmer, maar nog wel wisselvallig. AMB Verkeersinformatie. Op de A9 Akma richting Amstelveen staat tussen knopend Rottepodderplein en Raasdorp drie kilometer door een ongeluk. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is, maandag 30, uh, ja, het is 30. maandag 30 juli. Het is dag drie van de Olympische Spelen. Straks na half negen het Olympisch journaal. Nog even nagenieten van Marianne Vos. Politiek in Nederland die maakt zich ondertussen zorgen over de vergoeding van bijzondere medicijnen. Een belangrijk adviesorgaan heeft geadviseerd om dat voortaan niet meer te doen. Er wordt gezegd dat gezondheidszorg een prijs heeft. Maar hoe hoog? En moeten we dat in alle gevallen gezamenlijk betalen? Het conceptadvies blijkt dat, dat, niet, uh, dat het CVZ dat niet meer wil. En de cijfers van KLM Air France die vliegen de verkeerde kant op. We beginnen met de gezondheidszorg. Hele dure geneesmiddelen voor een beperkte groep patiënten... moeten niet meer worden vergoed uit het basispakket. Dat vindt het College van Zorgverzekeringen. Blijkt uit een nog vertrouwelijk conceptadvies... waar de NOS de hand op heeft weten te leggen. Volgens het college kan het als niet-ethisch worden ervaren... als miljoenen euro's worden betaald voor een kleine groep zieken. SP-Kamerlid Renske Leijten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent in de uitzending hoor. Het college zegt dat het uh, niet ethisch is om zoveel geld uh, te steken in een medicijn. dat door zo'n beperkte groep uh, wordt be uh, bereikt uh, of wordt gebruikt. Um, wat vindt u van die motivatie? Nou, ik vind het een grens over en niet ethisch. Als je zegt, we hebben hier een werkend medicijn. Uh, dat is weliswaar voor mensen met een zeldzame ziekte en dat is erg duur. Uh, maar dat verstrekken we niet meer, ondanks hun medische werkzaamheid. Um, uh, dat, hè, dat is eigenlijk wat het college voor zorgverzekeringen zou moeten toetsen. Is iets, uh, werkt iets. Uh, en um, uh, is er ook mogelijk een ander medicijn wat, uh, wat goedkoper of een behandeling die goedkoper kan zijn. En uh, uh, is het terecht dat het in het basispakket zit? Nou, voor deze patiënten is dat terecht. Het zijn uh, mensen die uh, een ernstige ziekte hebben, maar die zeer zeldzaam is. We hebben in het verleden besloten dat we dat uit solidariteit wel opnemen in het basispakket. Nou, maar, maar... dat is niet helemaal waar natuurlijk. Er is in het verleden besloten om uh, na een aantal jaren te toetsen... Uh, of het inderdaad werkt en of het betaalbaar is. Ja, maar we hebben dus wel besloten om het op te, op te nemen in het basispakket. Want het is altijd een politieke keuze. Wat er wel ja, met een toetsing het... na vijf jaar. Ja, nou, en dat, dat is het moment terecht. is nu. Ja, dat is natuurlijk terecht dat we dat toetsen. En als we zien bij de middelen voor fabrie, dan wordt ervan gezegd van ja, dit werkt echt, alleen het is te duur. Dus dan zou het zo moeten zijn dat iemand dus het verdikt krijgt, u heeft deze ziekte. Ja, het is een medicijn dat werkt, maar dan moet u zelf betalen als u dat kunt. En ik vind dat geen goede manier om uh, dure geneesmiddelen aan te pakken. Ik zou liever met de industrie afspraken maken. Hoe de meer goedkoper kunnen. Maar het, het advies is nu, uh, of eigenlijk de conclusie van, uh, van de studie: van nou ja, het werkt wel, maar het is ongelooflijk duur. Het kost echt honderdduizenden euro's uh, per medicijn. En dat is het niet waard. Daarvan zegt u: daar moet de politiek een ander besluit over nemen. Ja, zeker, ik vind dat solidariteit uh, wel degelijk ook voor mensen moet gelden die een zeldzame ziekte hebben. Daar kies je niet voor. Kijk, in een zeldzame ziekte, dat leidt ertoe dat uh, de ontwikkeling van geneesmiddelen uh, net zo duur is als bij gewone ziekte. Uh, maar omdat er minder patiënten zijn, de prijs hoger is. Dus je kunt dat ook minder uh, hè, als er geneesmiddel er is. Je kunt dat niet makkelijk zelf dragen. Uh, kijk, zouden de, zou de geneesmiddelen niet werken? Dan vind ik het echt een heel ander uh, vraagstuk. Want dan geven we medicijnen die niet werken. En dat, is, dat moet je natuurlijk niet doen uh, uit de basisverzekering. Nee, maar nu zegt u van ik zou eigenlijk op een ander deurtje gaan kloppen. Namelijk bij de industrie. Maar de industrie heeft toch ook erg veel geld nodig... om zo'n medicijn te ontwikkelen voor een bijzondere ziekte? Jazeker, dat heeft zij. Uh, en dat er een, uh, een, een termijn is dat een uh, geneesmiddel... dus ook uh, ja, gespecialiseerd in de markt is. Hè, dat maar één uh, fabrikant die kan aanbieden en dat het dus een beschermd medicijn is, dat is eigenlijk ook heel erg logisch... omdat je in die tijd uh, die productie terugverdient. Wat we hier eigenlijk wel zien, is dat een therapie gericht op enzymen... Nou, dat is heel specialistisch, maar als, dit, als, je die, als je die werking eenmaal hebt ontwikkeld... dan is dat voor een nieuwe grondstof heel erg makkelijk. Alleen juist een nieuwe grondstof maakt dat het weer een heel duur geneesmiddel is. Nou, en hierover vind dit, ik... Dit heb, is dat dit dus cool. eventjes om de, dat iedereen het kan blijven volgen. U zegt eigenlijk... Dit is een duur geneesmiddel niet zozeer vanwege de ontwikkeling, maar omdat de grondstoffen heel duur zijn. Ja, nou, een geneesmiddel wordt ontwikkeld op basis van grondstof. Maar het heeft natuurlijk ook een bepaalde uh, methode hoe het in het lichaam aan het werk gaat. En hier ga, in deze ziekte gaat het over dat je bepaalde enzymen mist. En die worden weer toegevoegd aan het, aan het lichaam. En dat toevoegen aan het lichaam, dat is natuurlijk een zeer, uh, uh, ja, heel... Zeer specialistisch ontwikkeld medicijn. Ja. Maar als eenmaal die toevoeging ontwikkeld is, dan geldt dat voor nieuwe grondstoffen dat het eigenlijk eenzelfde methode is en dan hoeft dat weer niet zo duur te zijn. Dan kan je op basis daarvan weer verder. Maar nogmaals, ja. dan dat het eerste jaar, misschien is het een beetje raar woord in het verband met de SP. Maar de marktwerking vereist toch ook dat gewoon die fabrikant zijn geld terugverdient. Jawel, maar je kunt natuurlijk ook wel afspreken. Hè, de, de, de, lang, de lange tijd om het terug te verdienen, uh, die loopt nu. Uh, maar je kunt wel degelijk ook kijken en in overleg met de fabrikant... Is, daar mogelijk, uh, is dat mogelijk ook te verkorten. We uh, weten dat de farmaceutische industrie echt veel geld verdient aan medicatie. Dat is op jaarbasis wereldwijd echt loopt in de miljarden. Dus ik vind het echt uh, de weg waard om uh, dat te bespreken met de farmaceutische industrie. Uh, en ik vind het echt een ongaanbare weg om zeggen: mensen met een bijzonder. Zonder ziekte, te, heel zeldzame ziekte, te zeggen sorry, maar de solidariteit geldt even niet voor u. Het advies uh, ligt er nu, wat moet er nu gebeuren? Nou, ik ga de minister vragen om eigenlijk nu al afstand te nemen van dit conceptadvies. Uh, wanneer het college van zorgverzekeringen een advies maakt. Dan gaat ze ook nog alle partijen horen. Dus ze gaat nu nog in gesprek met de patiëntenverenigingen, met de artsenverenigingen. En pas daarna komt er een volledig advies. Maar ik vind eigenlijk dat we het signaal zouden moeten geven vanuit de politiek. Dit vinden we een no-go. Uh, uh, ga maar niet verder met het uh, afmaken van dit advies. Dat is een helder standpunt. Mevrouw Leijten, dank u wel. Renske Leijten was dat van de SP, Tweede Kamerlid. Air Frans KLM hier heeft het nog altijd heel zwaar. In de eerste helft van dit jaar leed de luchtvaartmaatschappij een verlies van bijna 1,34 miljard euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Luchtvaarteconoom Hans Herkans nu aan de lijn. Meneer Herkans, is dit schrikken?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 dat zijn uh, erg hoge kosten en uh, die zijn ten dele eenmalig en ten dele kan de concurrentie daar ook mee. Want je moet ja, er afwegen nou, de relatieve concurrentiepositie. Ja, want u vergeet nog eentje, dat is namelijk de veranderende marktomstandigheden. Het gaat gewoon slecht. Nou, dat was ik zeker niet vergeten. daar, uh, Nee, want dat is natuurlijk het punt. Ja, we, uh, met, en met name Europese maatschappijen hebben daar last van en de KLM dus ook. Dat ja, we zitten in een, in een recessie en dat werkt natuurlijk heel sterk door. Uh, overigens is het uh, aantal passagiers uh, daardoor dus ook minder gegroeid dan, uh, dan, dan, tijdens, dan, dan, dan in goede tijden. En dat zie je dus uh, dan ook terug. Mm. Gelukkig is dan de capaciteit. En dat, uh, en dat is ja. een chronisch probleem in de luchtvaartindustrie. Dat de capaciteit... Uh, aantal aangeboden stoelen meer groeit dan uh, dan het aantal passagiers. Dat is dit keer gelukkig niet het geval. Ja, en kan je ook nog verschil zien tussen KLM en Air France? Wij in Nederland denken dan altijd dat het heel goed gaat met de KLM en dat het vooral altijd door Air France komt. Uh, nou, de, de ik heb ze ook net, de gegevens. En ik heb het net even zitten doorlezen. Ik zie hierin geen, uh, geen duidelijke verschillen, moet ik eerlijk zeggen. Wat, je zou bijvoorbeeld willen weten wat de kosten per, per, per, per stoelkilometer zijn voor KLM en Air France. En wat de beladingsgraad is. Maar dat vind ik in wat de resultaten die ik hier voor me heb, niet terug. Nee. Nou is er wel al een aankondiging gedaan, al voor deze cijfers. Dat er uh, 5000 ba banen worden geschrapt bij uh, Air France. Is dat genoeg, denkt u, om uh, de zaak op orde te krijgen? Uh, dat, dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen, of dat, uh, of dat genoeg is. Dat is Air France, uh, alleen Air France of KLM Air France. Nee, dat, volgens mij was het alleen uh, bij Air France, want uh, ja. bij KLM zouden minder worden gereorganiseerd. Ja. Ja, want daar heeft men in het verleden al wat meer gedaan. Precies. Nee, ik vind het... Laat ik het zo zeggen. Het is wel heel goed dat het gebeurt uh, uh, bij Air France. Uh, omdat waarschijnlijk ook het maximaal mogelijk is... gezien uh, de cultuur in het verleden bij Air France... dat het uh, management en de vakbonden uh, ja, uh, niet altijd even goed samenwerken. Hè, dus het management is, is redelijk autoritair... en de vakbonden zijn nogal militant. Dan vind ik 5.000 banen uh, die dan weggaan. Als dat kan worden bereikt... Uh, in ieder geval een goede ontwikkeling. Of dat genoeg is, dat durf ik zo niet te zeggen. Nee, u had het net al even over laat zeggen, de rest van de omstandigheden. De, de, de hele luchtvaartmarkt. Uh, ja. Dan zie je natuurlijk ook eh, nog steeds heel veel van die uh, low-cost carriers. Heet ze, Ryanair en, uh, en, en, en dergelijke. En zouden ze op dat terrein nog veel uh, winst kunnen halen? Door namelijk de tarieven nog verder omlaag te gaan en daarin mee te gaan? Uh, beperkt. Ik denk dat het voor Air France makkelijker is dan KLM, omdat Air France in het verleden erg heeft geleund op die binnenlandse markt. En eigenlijk de low-cost carriers in Frankrijk een beetje heeft toegelaten zonder daar adequaat op te reageren. Maar je kunt als netwerkmaatschappij no nooit naar de tarieven toe van de low-cost carriers. Omdat je, uh, je want low-cost carriers vliegen op de korte afstand. En die, uh, omdat ze geen doorgaande vluchten hebben, je stapt bij een low-cost carrier niet over, kun je, kunnen die low-cost carriers dus heel snel heen en weer. Vliegen. Je ziet het op Schiphol waar EasyJet aankomt en na een half uur weer vertrekt. Nou, KLM eh, die, eh, gebruikt zijn korte afstandsvluchten om passagiers aan te vlug, v, v, v, voeren... voor bijvoorbeeld vluchten naar Amerika en Azië. En die vliegtuigen moeten op elkaar wachten. En dat kost tijd, dus je kunt zo'n vliegtuig minder efficiënt inzetten. Dus het is, eh, je, je kunt daar nog het nodige aan doen. En dat in de afgelopen jaren hebben we die tarieven ook omlaag zien gaan. Maar juist op de routes waar KLM veel winst maakt, eh, daar, daar wordt juist heeft door de low-cost carriers... en de routes waar KLM uh, uh, minder winst maakt... maar die ze alleen maar hebben om passagiers aan te voeren... voor hun lange afstandsvluchten. Daar zijn weliswaar geen low carriers, maar er zijn ook zo weinig passagiers... dat daar de winst niet vandaan kan komen. Ik snap het. Dank u wel, uh, meneer Heerkens. Graag gedaan. Vanochtend trekken ze opnieuw de wijk in. Ditmaal om hem helemaal schoon te maken. De eerste huizen worden onderhanden genomen op Kanalen Eiland. Tamara Bruggemans met toch een file... Ja, het is niet uh, veranderd eigenlijk. Alleen nog die file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp. Twee kilometer door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Maino Remmers is in Zwolle. Hij gaat de cannonball run. Nou, niet dezelfde rijden, maar wel verslaan. Maino. Ja, zeker een bontgekleurd parkeerterrein hier langs de A28 bij Zwolle. Ik zie heel veel Volvo's, een oranje volgeplakt met glitters. Er komt nu een oude Fiat aangereden, een zwart geschilderde Volvo... de Blues Brothers Team Bulletproof. Eentje geschilderd als een Duitse politieauto. Allemaal voor een soort puzzelrit naar Valencia dus. Te beginnen in Zwolle vandaag, het eerste team is geloof ik al onderweg... En onderweg wordt er dan ook nog geld ingezameld voor het Kika, kinderen, kankerfonds. En om het allemaal helemaal nog een beetje klimaatneutraal te houden, uh, worden er ook nog wat bomen geplant ergens. Want er zijn er wel bij die behoorlijk veel drinken. Bijvoorbeeld hier komt net een Amerikaanse slee aangereden. Prachtig geluid. Net als de buurman ook allemaal reserveonderdelen bij u? voor Mocht er iets uitvallen? Uh, nou ja, een beetje gereedschap en uh, duct tape en tie wraps en dan redden we ons. Oh. Dat is geen probleem dan, hè? Nee, dat is alles wat je nodig hebt, hè? Nee. En heel vaak tanken. Uh, uh, ja, dat is, een, uh, dat is een beetje vervelend. Maar ik heb een uh, rijke vrouw bij me, dus dat is prima. Je past ook wel bij zo'n grote, lange Amerikaanse bak... die geel gekleurd is, met oranje vlam op de zijkant geschilderd. Ja, Hij ja. Is... De cabrio ook nog, dus de haren kunnen in de wind, mocht u ze hebben. Kijk, kijk die heb ik niet meer, vandaar de hoed. Maar uh, ja, nee, dit is het thema wat bij de Petrol Heads uh, Dat uh... Laat ik ook een beetje vals spelen, want dat hoort hè, bij de Cannonball Run. Ik ben ervan overtuigd dat wij een van de eersten zullen zijn. Mensen in de film was dat wel. Ja, maar daar zijn wij niet anders in. Dat doe ik samen met mijn uh, vriendje, de E-Team, dus wij gaan onszelf redden. Ja, naast ons een, een dubbelganger van de E-Team bus. Zo'n zwart busje met zo'n rode streep erop. Ja, ja, ja, dat, uh, dus, ja wij zijn het, uh, het duo. En uh, als ik een probleem heb, dan regelt hij dat. Want E-team fix altijd alles. Ja, nee, dus... U gaat voor de hoofdprijs, die 1000 euro gaat u winnen? Absoluut, absoluut. Ja. absoluut. Gaat hier al het vakantiegeld in? Uh, dit grapje? Nou, het is wel een uit gelopen hobby. Dat klopt, ja, dat klopt. Even... <laughs> begint in zo'n leuk idee, in zo'n fase. En dan, uh, al met al, dan, uh, dan, uh, dan tikt het wel door. Dat klopt, ja. Hoeveel kilometer is het naar nou Valencia? 2500. En uh, nou, ik, ik hoop dat we die gaan halen, zeg maar. Zo, en dan gelijk even door naar uh, Joke Miedema en Aletta. Dijk, de, wat zijn jullie nou? K girl power. Nee, power girl. Oh, power girl andersom. Ja. Het Zijn niet alleen mannen die aan de Cannonball Run meedoen. Wordt er nog lekker gemeengespeeld? net als in de film uit 1981. Wat bedoel je? Met Roger Moore en Jackie Khan, Want daar ken ik het van de Cannonball Run. Oh, nee, wij, uh, wij leven uh, uit het jaar uh, 2012. Ja. En uh, op de moderne Tour. Jullie maar. rijden met z'n tweeën dus? Ja, ja zeker. Ja. Ja, en dit is jullie auto. Vertel even wat, wat voor auto het precies is. Het is een Volvo Station van 80 uh, jaren. Ja, ja ik maakte ja. hem al open. Even aan de binnenkant kijken. Hij is ook helemaal roze versierd van binnen met een knalroze autoradio erin. Tuurlijk, tuurlijk. Daar maakt het net af. Waarom doen jullie mee? Voor de gezelligheid, voor de leuk. Het is een soort puzzeltocht. Hè? Je moet met Spanjaarden, Fransmannen en vrouwen onderweg Je moet opdrachten vervullen. Het is een uitdaging. Ik vind, uh, ik vind een vakantie leuk, uh, ja, want je combineert het met een vakantie. En een beetje een goed doel. Ja, en dan in combinatie met een, uh, ja, met een puzzelrit, ja, wat opdrachten. Dus je verveelt je niet, je bent iedere keer bezig, je rijdt veel. Het gaat er niet om wie er het eerste is. Ja, het zou leuk zijn, maar ja, nee, het gaat voor de gezelligheid. Dat was het doel. Ik wist, uh, wist ook niet van de rest. Ja, oké. Okay. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dank. Ja, dankjewel. Hier achter mij nog een auto waar een, een die met een hond aan een autovelg is vastgebonden. Ik hoop wel dat ze die nog op tijd losmaken, anders is het zo'n slordig begin. Nog even snel naar Marco Bouwmeester, die alle deelnemers staat af te roepen. Even vragen hoeveel er nu weg zijn. Zijn de eerst al weg? Zojuist zijn de eerste vertrokken. Ja. En wie gaat er nou weg? Ja, roep het maar gewoon om hoor. Op dit moment staat hier klaar bij de start team Bulletproof. Met de kogelgaten in het... Uh, erop geplakt natuurlijk, in de carrosserie. Vol met kogelgaten, team Bulletproof. En daar gaan ze dan. Nou, benieuwd. De eerste stop is Nancy Frankrijk. Wanneer moet de Cannonball Run gereden zijn? Op 3 augustus zijn we met z'n allen over in Valencia. Ja, dat hoopt u. Dat uh, ga ik vanuit. Ik wens u allemaal veel succes. Met die oude brikken de weg op. Als je ze ziet rijden, A28. De eerste zijn net vertrokken. Small day bread was dat. De perikelen rond het asbest in de Utrechtse werkkanaaleiland... zijn voorlopig nog niet voorbij. Vanochtend wordt er begonnen met het schoonmaken van portieken en balkons. En van veel woningen moeten er nog testen binnenkomen of ze veilig zijn... of dat ze schoongemaakt moeten worden. Verslaggever Theo Verbrugge die sprak met burgemeester Wolfson van Utrecht... en stelde hem de vraag wanneer de bewoners terug naar hun huis mogen. komende week niet. Nee, de komende week verwachten we wel dat in één grote flat... de mensen allemaal terug kunnen... Maar de andere flats uh, waarschijnlijk komende week nog niet. Mensen kunnen kiezen in een hotel, uh, een wisselwoning of 1500 euro. Waar kiezen de mensen meestal voor? Een aantal heeft al echt gekozen voor die 1500 euro per maand. En die zorgen dan zelf voor uh, huisvesting. Een aantal mensen heeft ook al gekozen voor die uh, logeerwoningen. Er zijn ook mensen die nog in een hotel blijven? Ja, er zijn ook mensen die in het hotel blijven nog, zeker. En is dat de grootste groep of juist niet? Op dit moment is dat nog de grootste groep, maar dat komt omdat nog niet iedereen een uh, logeerwoning heeft aangeboden gekregen. En omdat wij het belangrijk vinden dat er individuele gesprekken plaatsvinden met iedereen. En dat kost gewoon even tijd. Ja. Ik hoorde u net ook zeggen, wij gaan meer individuele gesprekken houden met mensen. Waarom kiest u daarvoor? Ja, omdat je merkt in een grotere zaal dat informatievoorziening best heel ingewikkeld is. En de Mitros, de woningbouwcorporatie, doet al die gesprekken. Er is soms ook hulpverlening bij of er zijn soms ook deskundigen bij. Maar het is best heel ingewikkeld. En soms hebben mensen ook ingewikkelde keuzes. Ze hebben kleine kinderen. Uh, willen in de buurt van de school... of willen toch zo makkelijk mogelijk straks hun kinderen naar school kunnen brengen. Dat is echt maatwerk. Uh, de grootte van de woning is ook weer maatwerk. En omdat het zo ingewikkeld is soms de taal een probleem is... soms de zenuwen van de mensen heel begrijpelijk een rol spelen... Dan willen we echt maatwerk, één op één, gesprekken met iedereen. Ik hoorde ook al dat mensen soms niet meer terug zouden willen naar hun woning. Dat lijkt me knap lastig. Ja, dat is knap lastig, want iedereen wordt uiteindelijk, ja, zal toch weer op de een of andere manier terug moeten... naar de woning die hij heeft verlaten. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, mijn kinderen hebben daar gespeeld buiten... in een situatie die misschien niet veilig was... Die zijn, nu, die zijn er zo van geschrokken. En dat is ook wel begrijpelijk, zeker als je kleine kinderen hebt... en niet precies weet wat zich daar heeft afgespeeld. En zeker nu, nu de resultaten van die onderzoeken nog niet allemaal bekend zijn. Die zeggen, ja, ik neem het veilige voor het onveilige. Ik wil daar gewoon helemaal niet meer naar terug. En daarom ook is het zo belangrijk dat één op één die gesprekken worden gevoerd. En dan hoopt u eigenlijk ook dat mensen min of meer gerustgesteld worden... dat ze er wel weer voor kiezen om terug te gaan. Ja, dat kunnen ze pas doen als ze precies weten wat er aan de hand is geweest. Is het veilig... Hoe is er gemeten? Wat is er geweest? En dan kunnen ze echt de eindafweging maken. Nou, dat zijn burgemeester Wolfson van Utrecht... in gesprek met onze verslaggever Theo Verbruggen. Op Curaçao is een politieke crisis uitgebroken. De, re de regering heeft geen meerderheid meer... nadat een parlementslid zijn steun aan de coalitie introk. Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Correspondent Dick Draaier op Curaçao.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 Maar ja, het is typerend voor hoe deze coalitie met elkaar omgaat. Genoeg redenen voor dit parlementslid om na 22 maanden er een punt achter te zetten. Cleopa heeft nog geprobeerd gisteravond zijn partij mee te krijgen met dit verhaal. Maar ja, dat mislukte en uh, ja, dus is hij opgestapt. Maar ja, geen meerderheid meer. Uh, wat betekent dat dan? De regering is dan zijn meerderheid weliswaar verloren. Maar de 21 zetels, daar heeft de regering er nu nog tien van. Maar er zijn twee oppositieleden die wellicht dat gat dat Cleopa heeft laten vallen gisteravond willen opvullen. De bekendste is Anthony Codet, die al eens voor corruptie is veroordeeld. Die heeft regelmatig lopen flirten met deze coalitie. Dus er zal door Schotten zeker een beroep op hem worden gedaan. Maar om nu in deze regering te stappen is niet echt leuk. Curaçao staat onder Cura telefoon vanwege die begrotingsproblemen en ze mag niks extra's uitgeven... ook mogen er geen ambtenaren meer benoemd worden. En ja, met deze twee uh, punten is uh, eigenlijk de lol voor gemiddelde politicus... hier op Curaçao wel af om in een kabinet te stappen. Ja, is er nou wel geld voor nieuwe verkiezingen? Nou, Dat is ook nog een vraag. De verkiezingscommissie is in ieder geval nog nooit benoemd. Dus ook dat zou nog moeten gebeuren. Uh, het is wel een scenario wat uh, dichterbij komt. Hoewel niemand daar in ieder geval van de coalitie op staat te wachten. Er is zoveel gebeurd de afgelopen 22 maanden dat niemand echt vertrouwen heeft in een goede afloop. Een ander scenario wat eventueel uh, onderzocht kan worden als, uh, de, de, als Schotten zijn meerderheid niet kan krijgen morgen... is een zakenkabinet die dan opgericht kan worden totdat de zaakjes wat betreft de financiën weer op orde zijn. Morgen moet dus duidelijk worden of premier Schotten... Alsnog een meerderheid krijgt. Radio 1 Het NOS-journaal. Politiek wil antwoorden over dure medicijnen en verlies. Erfans KLM verdubbeld. Het is half negen. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. SP, D66 en de PVDA willen weten waarom de medicijnen voor stofwisselingsziekten zo duur zijn. Gisteren bracht de NOS een advies van het college van zorgverzekeraars naar buiten. En daarin staat dat de medicijnen voor de ziekte van pompen en de ziekte van fabrie niet langer moeten worden vergoed. De kosten wegen volgens het college niet op tegen de gezondheidsbaten. spk kamerlid Renske Leijten vindt dat geld niet de reden mag zijn dat de patiënt geen medicijnen krijgt.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 Het advies betekent nog niet dat de medicijnen per direct niet meer worden vergoed. Daar gaat de minister over. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM is in het eerste zes maanden van het jaar dieper in de rode cijfers beland. Het nettoverlies komt uit op 1,2 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De resultaten van Air France-KLM staan zwaar onder druk door de hoge brandstofkosten, de afname van het vrachtvervoer door de zwakke economie en de concurrentie van prijsvechters gemeente Utrecht begint met de schoonmaak van twee flatgebouwen... in de wijk Kanaleneiland. Afgelopen week werd vastgesteld dat er asbest in de panden zit. Zo'n 300 bewoners die werden geëvacueerd. De gemeente hoopt dat een aantal van hen deze week nog terug kan. Er worden nog wel met alle bewoners gesprekken gevoerd. Want volgens burgemeester Wolfsen... willen niet alle bewoners terug naar hun woning. Er zijn mensen die zeggen, ja, mijn kinderen hebben daar gespeeld buiten... in een situatie die misschien niet veilig was... Nu de resultaten van die onderzoeken nog niet allemaal bekend zijn. Die zeggen, ja, ik neem het veilige voor het onveilige. Ik wil daar gewoon helemaal niet meer naar terug. De president van Roemenië kan voorlopig blijven zitten op zijn post. Bij een referendum over zijn afzetting kwamen niet genoeg kiezers opdagen. Zeker de helft van de stemgerechtigden was nodig om het referendum te laten gelden. En dat getal werd niet gehaald, dat aantal. President Bassescu had kiezers opgeroepen de volksraadpleging te boycotten. Correspondent David-Jan Godfra.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 De centrumrechtse president Bassescu ligt overhoop met de linkse premier Ponta. Volgens Ponta eigent Bassescu zich te veel macht toe. Daarom startte de premier een afzettingsprocedure. In Zuid-Holland zijn op een camping in Stolwijk twee jongetjes lichtgewond geraakt... door blikseminslag, is dus een tweeling van acht. Jongetjes werden vanochtend vroeg geraakt door een koperen grondkabel. De die spatte uit één na blikseminslag in een elektriciteitshuisje. Eén jongetje kreeg een stuk kabel in zijn rug... en zijn broertje die raakte gewond aan zijn hoofd. De twee zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend komen vooral in het noorden stevige buien voor met kans op onweer.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 ANWB verkeersinformatie. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een echte ochtendspits. Er staan twee files. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp 3 kilometer. En daar is de vluchtstrook verzakt. En dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de Afrit Haarlem Zuid en Raasdorp 2 kilometer. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Geweldig, de Nederlandse heeft hem, eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken. Marianne Vos doet het, ze weerstaat staat druk, ze pakt hier de Olympische titel. Wat is ze blij hoor, huilend komt ze hier langs gereden. Marianne Vos, Olympisch kampioene. Fantastisch dat je dit valt. Net over de finish was zo geweldig gevoel, echt ongelooflijk. Kan dat beschrijven? Nee, ja, dat kan ik wel proberen, maar nee, dat gaat niet. Uh, dat is onbeschrijfelijk en ik heb het in Peking alles meegemaakt en nu nog een keer. Ja, dat is uh, het mooiste wat er is. Ja, ik heb geen reactie. Ik weet het niet meer dit is. Ik kan nou geen woorden vinden. Super, het is heel mooi. Ja. Ja.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 En uh, je maakt het op deze manier af, ja, petje af. Vandaag hopen we weer op Nederlands succes zonder meer bij de hockeyheren tegen India. Bij Judoka Dex Elmond die in actie komt en zijn herkansingen zijn er voor de Nederlandse boot op de roeibaan. De medaillespiegel dan. China gaat aan de leiding met zes keer goud, vier keer zilver en twee keer brons. Nederland staat elfde door het goud van Vos en het zilver van de estafette vrouwen. En daar gaan we over verder praten met Bob van der Tak. Bob, uh, zilver, uh, Ja, ze waren nog een beetje teleurgesteld uh, afgelopen zaterdagavond. Zijn ze ondertussen iets anders uh, tot inzicht gekomen? Nou, ze zijn nog steeds wel teleurgesteld hoor, want uh, ze wilden echt die gouden medaille hebben. Ze wilden hun titel van Peking prolongeren en dat is dus niet gelukt omdat er eigenlijk drie van de vier gewoon niet goed genoeg waren. En ik denk dat dat gevoel nog wel een tijdje zal blijven duren. Zeker bij Ranomi Kromo Ujoyo, die van de vier het meest uitgesproken was. Die zei echt heel duidelijk van ja, we hebben hier niets gewonnen. We hebben goud verloren en het is niet redelijk om nu blij te zijn met zilver. Dat tekent ook wel een beetje de winnaarsmentaliteit van Kromo Ujoyo, natuurlijk. Ja. Maar lijkt het nou uh, zo of lijkt het alleen maar doordat uh, we zilver hebben gewonnen... of vallen de prestaties van de Nederlandse zwemmers echt tegen? Ja, het is natuurlijk nog vroeg in het zwemtoernooi, maar tot nu toe klopt het wel een beetje. Uh, je wist natuurlijk van tevoren wel uh, dat je voor de medailles afhankelijk zou zijn van die ploeg en dan qua individueel zwemmen, vooral van Ranomi, Kromo, Ijojo. Nou, die uh, 50 meter vrij en die 100 meter vrij, die zei je gaat zwemmen, die komen nog. Dus laten we dat even afwachten. Maar ja, je hoopt dan toch ook van de anderen, van de mannen bijvoorbeeld... Uh, dat die uh, ja, ook een keer echt aan de poort gaan rammelen. En dat is tot nu toe een beetje uitgebleven. We zagen gisteren Sebastiaan Verschuren en Nick Driebergen... een poging wagen om de finale te bereiken, maar dat lukte dus net niet. Nee, en hoe kan dat dan? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Het, het valt mij wel op dat uh, de mensen die hier voor het eerst... op de Olympische Spelen zijn, uh, dat die ook... Uh, dat er daar een aantal van uh, toch vrij snel zijn uitgeschakeld. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd van je hebt eerst een eerste keer Olympische Spelen nodig... Hè, om dat allemaal een keer meegemaakt te hebben. Dat is zo overweldigend. En dan die tweede keer, dan kom je echt tot je goede prestaties. Maar goed, dat is ook een beetje een makkelijk excuus, denk ik. Maar misschien dat het daar toch iets mee te maken heeft, je weet het niet. Nee, maar goed, ze zwemmen echt fors uh, langzamer dan <lacht> hun snelste tijden eerder in het seizoen. Ja, klopt. Uh, Monique Nijhuis gisteren viel erg tegen op die 100 meter schoolslag. Sharon van Rouwendaal hadden we ook wel wat meer van verwacht. Dus uh, ja, het is te hopen dat, uh, dat er toch ook nog naast wie Joyo, van wie ik wel echt heel veel verwacht en in wie ik alle vertrouwen heb, dat er ook een paar anderen toch nog uh, aansprekende prestaties gaan leveren. Ja, nou, de aansprekende prestaties worden op dit moment door anderen geleverd. Hè? Want er zijn wel een paar wereldtijden gezwommen. Ja, het niveau is bijzonder hoog. Er zijn al drie wereldrecords gesneuveld. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht van tevoren. En uh, gisteravond ook weer een geweldige race van uh, Dena Volmer, de Amerikaanse op de 100-meter vlinderslag. Zoom uh, als eerste vrouw ooit onder de 56 seconden, 55, 98. Prachtige prestatie. En ook nog een uh, Zuid-Afrikaans wereldrecord van uh, Cameron van der Burg op de 100 meter schoolslag. En uh, ja, dat was ook zeer indrukwekkend. Dus wat dat betreft hebben we over het spektakel niet te klagen. Er zijn best wel veel verrassingen geweest ook, maar nu de Nederlanders nog. Ja, vandaag, uh, daar moeten we het ook niet van hebben. Want komen er nog Nederlanders vandaag eigenlijk in de baan? Nee, helemaal niet. Nee, uh, Femke Heemskerk zou zwemmen in de series van de 200 meter vrije slag. Maar daar heeft ze voor afgezegd. Het schijnt overigens dat ze dat al veel langer van plan was al voor de Spelen. Maar dat dat nu pas naar buiten is gekomen. Haar vorm is al het hele seizoen uh, niet goed. En uh, ze gaat zich nu volledig richten op de, de 100 meter vrije slag die ze ook nog gaat zwemmen. In de hoop dat uh, ja, dat, dat dan helpt om daar toch nog wat leuks te, te laten zien. Maar ik heb daar eerlijk gezegd mijn twijfels over. Als je het hele seizoen al matig zwemt. Dan uh, kan ik me bijna niet voorstellen dat dat dan in één keer terug is op de Olympische Spelen. Je weet het niet, Bob. Je weet het niet. Goed, ja, uh, desalniettemin. Ja, heb een mooie dag vandaag. Dankjewel Bert. Voor het eerst in twintig jaar doet Nederland weer mee op te spelen op het onderdeel eventing. De military is dat eigenlijk, hè. En dan hebben we het over paardensport. Eventing bestaat uit een team van drie ruiters die drie onderdelen moeten rijden. Een dressuurproef, een terreinproef en een springparcours. Dressuur is al geweest. Vandaag staat de terreinproef op het programma. En bondskoos Martin Lips is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mooie sport, hè, eventing? Ja, de mooiste sport, hè. Ja. Vertel eens waarom. Wat is er mooi aan? Ja, dus. Het is natuurlijk heel... Uh, het is compleet. Het is, uh, je moet natuurlijk uh, zowel uh, met hetzelfde paard uh, trossuur rijden... en cross-country ja, doen en een uh, springkoer afleggen. Dus het is een, uh, de meest veelzijdige uh, pak van de paardensport. Ja, en, uh, maar Nederland is daar niet altijd even goed in geweest. Ja, u bent er goed in geweest, hè? Ja, goed, goed. Ik, uh, ik heb natuurlijk uh, een goede keer de Olympiade gereden en zo. En, uh, Barcelona, toch? Barcelona, ja. Ja, vijftiende? Ja. Vijftiende, ja. ja, ja, ja. Precies. Ja. Maar hoe komt het dat Nederland uh, ja, er wat minder in is, laat ik het dan zo zeggen? Nou, Nederland was daar wat minder in. Nederland is nu een, een, een, volgens mij een beetje een, een, een, een aan het inhalen. Uh, in het verleden was het natuurlijk zo dat die, uh, die uh, uitdagingsproef veel langer was. Er waren twee wegparcours en een stikelchase en een cross-country. En om dat goed te kunnen doen had je natuurlijk eigenlijk wel een uh, of een volbloed nodig of een uh, zeer hoog in staan in paard. En um, nou ja, goed, dan hebben wij op de anglo saxische landen hebben wij natuurlijk achterstand. Die hebben een hele mooie uh, uh, volbloedhistorie. en die hebben dus stipelcheeses. Die die hadden gewoon meer keuze wat paarden betrof. Ja. Yeah. En sinds 2004 is die is het in de, is, zijn we naar de short format gegaan. Zijn de stipelcheeses en de en de wegkoers komen te vallen. Dus het is nu nog een dressuurproef, een cross-country van, pak ik hier nu een, een, in Londen tien minuten, en uh, een stinkkoor. Dus Nu zijn de Nederlandse paarden veel geschikter geworden, Nederlandse warmboetpaden, ja. om aan deze tak van sport mee te doen. Oké, okay, dat zit er een beetje achter. En vandaag is die, uh, die terreinproef, hè? Dat, uh, dat is toch wel een spectaculaire onderdeel. Want hoe, hoe, ja. waar gaan jullie doorheen? Ja, we gaan uh, door, het, door een uh, zeer geaccentueerd uh, terrein, dus een heuvelachtig terrein hier, en er zijn allerlei natuurlijke hindernissen opgesteld. Uh, zoals een watercombinatie en een, een, een, een, een, een skyjump dat je echt zo weg naar beneden de heuvel afspringt. En uh, ja, allerlei wel stoelen hoop stoere hindermissen staan erin, ja. ja het streven is bij alle sporten een plek, een plek bij de eerste acht. Waar staan we nu? Ja, we staan nu twaalf, geloof ik. Dus uh, we, zijn, we zijn in het trossuur eigenlijk een beetje zwak geworden. En ja. uh, dat had u meer van verwacht, ja. uh, zo te horen? Ja, nou ja goed, het is een, het is een uh, ja, we hebben er een paarden paar bij die heel erg uh, sensibel zijn en die uh, toch, uh, ja, de druk van de stadion, en met het publiek en alles en zo, die, die, die dan toch even anders worden, die daar even, even iets iets ja, toch gespannen van waren. Ja, die zullen het... Ja, iets tegen. Ja, die doen het beter in de vrije natuur. Ja, nee, die deden het in de in de laatste ring waar wij in reden, in de laatste tien minuten ring, uh, liepen die paarden eigenlijk best allebei heel goed. En uh, maar die waren dus in dit stadion uh, ja, waren die zo onder de indruk van het, uh, van het geheel dat er toch uh, even iets uh, spanning kwam en dat het allemaal net, net even iets minder was. Dat was ja. wel uh, jammer. Ja. Nee. En uw zoon doet ook mee? Ja, mijn zoon doet het ook mee. Eigenlijk. Doet hij het een beetje goed, pa? <laughs> ja, uh, die was een van die twee die de zijkant al te veel spanning in het dressuur had. Dus die, uh, die, die scoorde uh, 60 en uh, dat moet eigenlijk normaal 70 zijn. In het resuut. Dus dat was eigenlijk een beetje tegenvallen. maar uh, goed. We hebben vandaag hebben we de dag. en we hopen natuurlijk dat we vandaag uh, een beetje orde op zaken kunnen stellen. Ja. Nou, dan spreken we u later als, u, als de orde op zaken is, uh, is gesteld. Ik wens u veel succes vandaag. Dank je wel. Bondscoach Martin Lips was dat. Voor de sporters gaat het natuurlijk om de winst, maar dat geldt ook voor de gokkers. Dat straks. Hebben we verkeersinformatie? Ja, die hebben we. Hey Tamara, hallo. Ja. Waarover? Um, op de A4, daarna richting Amsterdam, die viel iets langer geworden. Tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoofddorp 4 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Haar, uh, Haarlem-Zuid en Knoopend 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Naast sporters zijn er natuurlijk ook tientallen Nederlandse scheidsrechters... en andere officials actief in Londen. En een van die scheidsrechters is een oud-judoka, Ben Spijkers. Winnaar van het brons bij de Spelen in 1988. Goedemorgen. Uh, gaan we tellen, hoeveelste spelers zijn dit voor u? Uh, ja, de, driemaal als, uh, als judoka, als atleet. Eén uh, keer als uh, bondscoach van Oostenrijk. En uh, nu uh, de, de vijfde als, uh, als scheidsrechter. Ja, u staat als scheidsrechter op de mat bij het uh, judo. Ja, klopt. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Want ik ken Ben Spijkers nog. Ja, ik ken u niet persoonlijk, maar ik heb u altijd gezien. En uh, volgens mij was u altijd van de afdeling opgewonden standje. Als de scheidsrechter een verkeerde beslissing genomen hebben wel, ja, dat klopt. Ja, dat, dat gebeurde. Nou, ik wil niet zeggen dat het nog wel eens gebeurde... maar ik kan me nog wel een, een wereldkampioenschap herinneren... dat u het in ieder geval met de beslissing niet eens was. Ja, dat is, dat is helemaal waar. Ja. Dat is ook, denk ik, een van de redenen waarom ik mijn verantwoordelijkheid genomen heb... als, als oudsporter. Want helaas gebeurt dat binnen de sport in het algemeen wat te weinig. Uh, om te zeggen van, oké, okay, na de sport is er wellicht... Uh, nog een, uh, nog een andere mogelijkheid om een contributie uh, zeg maar, uh, aan de sport uh, te brengen... en vervolgens je verantwoordelijkheid als scheidsrechter te nemen. Het was echt een bewuste keus. Absoluut, ja. ja. Om het op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Want dat was nodig, of dat is nodig... Nou, kijk destijds de gedurende mijn mijn periode was dat zeker het geval, maar ik denk dat we er altijd naar moeten streven om een om een zo eerlijk en een zo goede mogelijke zeg maar arbitrage te krijgen, zodat we zodat we uiteindelijk zeg maar de de beste moeten moet winnen. Ja. En dat, dat maakt niet uit of dat nu een judo is of dat is uh, zeg maar, bij de dressuur, bij, bij, bij, het, uh, bij het paardrijden. Uiteindelijk is het zo dat iedereen erbij gebaat is uh, dat de kwaliteit van arbitrage op een heel hoog plan staat. Ja, want ziet u meer dingen als oud-judoka dan mensen die niet op dat niveau hebben gejudood? Nou, ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is. Kijk, met name natuurlijk als je als, als sporter jezelf uh, jarenlang hebt uh, ingezet tot tot zeg maar ja tot in de kleine uurtjes dan weet je natuurlijk van zo'n sport weet je veel meer ins en outs je weet eigenlijk soms al voordat iets gebeurt wat er gaat gebeuren. En dat brengt natuurlijk binnen de arbitrage, binnen je, je werk als scheidsrechter, brengt dat enorme voordelen met zich mee. Uiteraard moet je wel uh, omleren denken, want ook binnen de arbitrage natuurlijk zijn er uh, bepaalde regels die je moet leren. Je moet bepaalde concepten van, uh, leren bedenken en, en daarmee om te leren gaan. Dat, dit, dit begint alweer heel bestuurlijk te klinken dan, hè? concepten en daarmee om leren gaan. Wat, wat bedoelt u dan? Nou, laten we het simpel houden. Hoe kijkt een scheidsrechter naar een wedstrijd? Uh, ik, ik mag bijvoorbeeld mijn affiniteit als, als technisch judoka mag ik niet het, uh, aan de dag leggen. Als iemand daar met de bottenbel, gewoon met pure kracht en een beetje sloopwerk, een, een andere judoka zeg maar, verslaat, dan, dan mag ik dat niet laten meewegen in mijn beslissing. Ik denk logisch iets. Dat zal iedereen kunnen begrijpen. Maar op die manier ga je natuurlijk dan ook leren kijken naar een wedstrijd. En dat is inderdaad. Ook bestuurlijke aspecten uh, horen daarbij. Absoluut. Ja. Komt er nou vaak voor, want, want jullie zitten met een aantal scheidsrechters om de mat heen, uh, dat op, op een gegeven mensen, ja, dan moet je een soort call geven van uh, als het onbeslist is van uh, wie er gewonnen heeft, komt er vaak verdeeldheid uh, voor binnen het team? Uh, vaak, gelukkig niet. Helaas, helaas af en toe wel. Uh, ik denk bij deze groep: we hebben nu 24 topscheidsrechters uit heel de wereld. Daar is die verdeeldheid eigenlijk vrijwel nul. En uh, dat, dat, dat is altijd uh, ook prettig om te weten. Daarom heeft bijvoorbeeld uh, de Internationale Judenfederatie en, en de Scheidsrechterscommissie die hebben daarin uh, ja, grote slagen gemaakt. En ervoor gezorgd dat wij als, als groep, uh, ook een, als een soort zeg maar, groep zijn, kunnen gaan groeien. En eigenlijk elkaar ook blind begrijpen op de, op de mat. Want dat is natuurlijk een belangrijk uh, gegeven. Dat begrijp ik. En kijkt u ook gewoon naar de wedstrijden bijvoorbeeld vandaag? Dex Elmond? Uh... Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja? Ja, ja, ja. Maar dan gewoon als fan? Ja, zeker. Ik, ik hoop natuurlijk, want Dex is toch een van de, van de, van de grote kanshebbers voor Nederland om, uh, om te gaan scoren. En uh, ik denk dat ik rustig mag zeggen dat ik uh, als, als nou ja, een van de weinigen in Nederland uh, weet hoe, het, uh, hoe moeilijk het is met die druk om te gaan. Hoe, uh, hoe dat je jezelf zeg maar, moet concentreren op zo'n dag. En het, het kan werkelijk van een honderdste van een seconde kan het soms ja. afhangen. En natuurlijk ook van, van, van mijn collega's. Dus uh, ja, goed. Ik, ik hoop dat uh, iedere collega zijn verantwoordelijkheid neemt. samen met de commissie. Om maar het maar het lijkt me wel gek voor u. Want aan de ene kant, als Elmond uh, wint uh, en verder komt. Ja, dan is het voor u uh, eindoefening, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant, uh, als hij eruit ligt, mag u weer. Nou, ik hoop dus ook inderdaad dat ik er vandaag uitleg. Ja. Dat is voor mij geen enkel probleem. Kijk, het gaat uiteindelijk, gaat het altijd om de sporten. Als je als je dat niet uh, ongeacht in welke sport dat je bezig bent, of je bestuurder bent, of je scheidsrechter bent, wat dan ook achter de schermen bezig bent, vrijwilliger... want er zijn hier ook duizenden vrijwilligers die, die, ja. die hard werken. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om de sporten. en dat, dat hebben de meeste mensen hebben dat uh, toch gelukkig wel uh, op hun beeldscherm. Nou, de mensen kunnen kort toen nooit toe, <lacht> de spijkers. Ja, dank, dank u wel. Dag. Dag. Dag. Dan gaan we naar de kranten, want in Groot-Brittannië berichten de kranten uitgebreid over de wegwedstrijden van de vrouwen, van het vrouwenwielrennen van gisteren. Ayan van der Horst, onze correspondent, leest ze elke dag. Ayan, de voorpagina, hoe zien ze eruit bij jou? Elizabeth II. Uh, het <laughs> gaat over het wielrennen, maar niet zozeer over Marianne Vos, maar over de zilveren medaillewinnares Lizzie Elizabeth Um, ja, die won als eerste Brit uh, een medaille deze Spelen. Uh, zien we dan helemaal niks van Marianne Vos? Natuurlijk wel uh, de, de Financial Times, niet echt de sportkant. Mooie foto van Marianne Vos die juichend over de finish gaat... De uh, Sun trouwens, die had bijna dezelfde kop als de Times. Die had niet Elizabeth II, maar Elizabeth I, omdat zij dus die eerste medaille won. De Times overigens, die wint echt vandaag het qua mooiste voorpagina. Want dan zien we dus een echt levensgrote foto van een lachende uh, uh, Lizzie Armidstead... die dus net voor de finish staat. Maar dan klap je de achterpagina erbij. En dan zie je eigenlijk dat uh, die hele krant voor en achter één grote foto is. Want links verschijnt dan een hele grote foto. Juichende foto van, uh, van uh, Marianne Vos. De flying Dutchwoman, de vliegende Hollandse. Ja, goed, dat is het wielrennen. Maar er is ook iets bijzonders gebeurd. De politie heeft een beetje geblunderd. Ja, heel raar verhaal. Uh, de, de Daily Mail opent daarmee. De sleutels van Wembley zijn zoek. Uh, die hebben speciale sleutels, lasersleutels. Ik zou niet weten hoe ze eruit zien, maar die zijn, schijnen heel duur te zijn. 50.000 euro. En die zijn al sinds volgende week dinsdag uh, zoek. En ze zijn uh, al, al dagen aan het zoeken. Uh, ze gaven eerst elkaar allemaal de schuld. De beveiligers van uh, het privébedrijf. En die zeiden nee, we hebben ze nooit gehad. Het organisatiecomité. Die zei ook, ja, we die hebben we ook niet gehad. En uiteindelijk heeft de politie zelf moeten toegeven... dat zij het waren die uh, de sleutels kwijt zijn geraakt. Dat is dom. Dat, dat is, is niet echt slim. Nee. Nee. En de lege stoeltjes, dat wordt opgelost? Hopen, ja, dat wordt opgelost. Maar wel een beetje een blamage. Want het verhaal was nu de hele tijd. Hè. Al die Olympische stadions zijn uitverkocht. Hey, ik probeerde zelf voor mijn gezin... Uh, kaartjes te krijgen. Na vele pogingen is dat mislukt. Dat, uh, we kregen dus ook vrij zure reacties van sommige atleten. Een zwemster uit Koeweit die zei van ja, mijn ouders probeerden kaartjes te krijgen. Die wilden mij zien. Nou, dat kon niet, want het was uitverkocht. En wat zie ik? Er zijn allerlei lege stoelen. Nou, die worden nu gevuld door scholieren en soldaten. Ja. Kunnen we daar ook op gokken? Je kan op alles gokken in dit land, dat weet je. Uh, dat is ook een beetje een zorg. Uh, er is voor het eerst een samenwerking tussen de boekies, de boekmakers in dit land... En, uh, en, de, uh, en het internationaal Olympisch comité om gokfraude te voorkomen. Wordt er nou ook echt gegokt? Ja, verslaggever Paul Sanders, die ging het uitzoeken. Je ziet ze overal in het Londense straatbeeld. De wetkantoren, want Britten zijn gek op wedden zo kun je bij deze vestiging van Lab Brooks werden op paarden, werden op honden. Maar ook op de Olympische spelen. Al oh, is dat niet bij iedereen heel populair. I don't really gamble on the Olympics. It's a bit complicated working out after the bets. So to tell the truth. Voor deze mevrouw is het een beetje te ingewikkeld allemaal. Het is moeilijk om uit te zoeken wat nou precies die odds zijn. En de odds, dus wat je terugkrijgt voor elke ingelegde euro, die worden bedacht bij Ledbrokes, het hoofdkantoor. Um, again, a test my pronunciation, but Miss Kwomenyan Jojo. Um, we have as a 2 to 1 shot to win gold medal in the 50 meters. And a 11 to 8 shot to win the gold medal in the 100 meters. Bijvoorbeeld, wat de kans is dat Ranomi Chromo wie Jojo goud vindt op de 50 meter vrije slag. En wat je dan terugkrijgt voor elke euro die je inzet. Gokken is big business, niet alleen in Engeland, maar in heel Europa. Well, in Britain uh, it is uh, very big. There are approximately 10,000 uh, betting shops. Apart from that, you then got in Ireland probably another 800 shops business in in in online operators business 10.000 wetkantoren, alleen al in Engeland maar ook in Spanje Ierland en in Frankrijk het is een miljoenen industrie zegt Mike O'Kane hij is trade director bij Labbrokes en chief bookmaker van de Europese vereniging van gokbedrijven toch verwacht hij niet dat er zoveel gegokt gaat worden op de Olympische Spelen. Slechts 150 miljoen euro of zo. I mean, betting in the Olympic Games, I would estimate we would see about 50 miljoen uh, pounds in the UK across the main retail outlets. And probably somewhere like 100 million across Europe on the online businesses. En de Britten werden overal op, van de kleur van de hoed van de Koningin. tot het verschijnen van een ufo tijdens de openingsceremonie van de Spelen. Uh, you can have. Very strange bets. So clearly, you can have the standard bets, which are about Champions League or yeah. handball. But yes, you can have all sorts of bets, from uh, the colour of the hat the Queen will wear on the opening ceremony, to uh, you know, uh, even uh, I've seen bets flying around with whether a UFO will be seen over the over the opening ceremony. So, but these are clearly just fun bets that are used for the press. Games. Waar veel geld verdiend kan worden, ligt matchfixing en omkoping natuurlijk op de loer. Maar bij de officiële gokbedrijven is er een systeem waarbij verdachte transacties meteen gesignaleerd worden. Iedereen wordt op de hoogte gebracht en all bets are off. If in a particular case we start to see activity is suspicious, either from particular parts of the world, from particular types of new accounts or particular results, then we have a system which allows him to trigger an alert through all the operators in Europe. So that means that 15 bookmakers then in Europe would get an alert from the trader. If those alerts then came back from the other 15 bookmakers, suggesting there had been similar activity throughout Europe, then the head bookmaker for ESSA, which is myself would then notify the sports governing body, in this case the IOC... and the gambling commission with seen activity. They would then inter interact with the participant and the bookmakers would remove the market from their sites Michael Kane verwacht geen problemen tijdens de Olympische Spelen. Geen matchfixing en geen omkoping. Het is nog niet eerder gebeurd. Er zijn geen aanwijzingen voor, kortom. Het zou hem erg verbazen. Do I think that an Olympic participant will somewhere other... Uh, interfere with the games or fix the games. I'll be bitterly disappointed if they did. There's no reason to believe they would. Uh, but of course, I can't. Uh Beheld by wat mensen doen. Maar ik zou erg verrast zijn met de problemen in London. De reportage was dat van Paul Sanders. Ja, ik lees net op Twitter, ik moet een beetje lachen, sorry. Uh, een enorme smoes. Iemand, een verslaggever hier van de NOS, die zegt: Het onweer heeft mijn wekker van slag gemaakt. Ik ben onderweg, ik ben te laat, ik weet het. Goed dat de baas het maar weet. Straks na negen uur hebben we nog een heleboel nieuws. De eindredacteur echt, die werkt zich rot en slag in de ronde. Het nieuws klotst over de schoenen, geloof ik. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1.